10 Uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. De Griekse minister van Financiën, Tsakalotos, heeft tijdens het debat over het Europese akkoord gezegd dat er oneerlijke maatregelen in het plan staan. Volgens hem was het moment dat het akkoord werd gesloten het moeilijkste moment van zijn leven. Maar hij zei dat er maandagochtend geen andere keuze was dan de overeenkomst te accepteren. Het debat in het Griekse parlement begon met drie uur vertraging. doordat de fractie van regeringspartij Syriza maar bleef vergaderen. Volgens de fractieleden breekt premier Tsipras verkiezingsbelofte. Het is de verwachting dat het Griekse parlement niet voor middernacht gaat stemmen. Intussen zijn buiten het parlementsgebouw rellen uitgebroken. Demonstranten gooiden op het plein met brandbommen. De politie reageerde met traangas. Het Europees Parlement moet een lijst openbaar maken met leden van een omstreden pensioenfonds, heeft een rechtbank in Luxemburg bepaald. Het bestuur van het parlement weigerde om privacyredenen die lijst te publiceren. De NOS wilde openbaarheid. In 2005 beloofden Nederlandse Europarlementariërs in een speciale gedragscode dat ze niet langer gebruik zouden maken van de riante regeling van het omstreden pensioenfonds. Daarbij bepalen parlementariërs zelf de hoogte van het pensioen. en In het verleden is ook belastinggeld gebruikt om tekorten in het fonds aan te te vullen. In Den Haag worden drie beeldbepalende gebouwen gesloopt... om plaats te maken voor een nieuw cultuurcomplex. De nieuwbouw komt op de plaats van het danstheater, de Philipszaal... en de toren waarin vroeger de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie zaten. De bouw begint volgend jaar en wordt het onderkomen van het Residentieorkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijke Conservatorium. Er wordt al jaren gepraat over het nieuwe cultuurcomplex. Het moet in 2019 klaar zijn. De kosten mogen niet hoger uitvallen dan 181 miljoen euro.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 Zijn uh, nog even bezig. Het is. Uh, het is uh, ja, wat zal ik zeggen? Dat was de vorige keer ook al zo, joh. De vorige keer was het ook al zo, maar dat heeft te maken met, uh, met schachteltemperatuur. Dat is een keer te warm, de andere keer te koud. En, uh, ja. Ik dacht dat met leggen had te maken had. Nee, dat is alleen in mei. Oké. Okay. Maar uh, we gaan het gewoon proberen, ja. Dus kijken wat hij zegt.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 Yeah. she's softly smile, i know she must be Ja, er zit er beetje verschrikkelijk te, te gapen hier ik, ik weet niet wat er is, maar Ja, ja, ja, ja, ja een hele goede avond, je luistert naar ZFM Met, uh, ja, wat is het? De aftrap, de, geef het de naam Van de zinderende zomerzom, De nacht van de zomer Met een hele hoop zomersmuziek nou, We gaan eens even kijken uh, of wij het allemaal aan de praat kunnen krijgen We doen ons best Voorlopig niet genieten van Ik Ja, en de kop is er weer af en uh, de volgende kop komt alweer. In het afwachting van uh, het bezoek wat er gaat komen. En uh, als het komt, dan komt het. En als het komt, dan, uh, ja, dan komt het. En se te despega. Jelaas nou zie je hem met de kick-off. En we hebben hier mensen in de studio zitten. En gewoon zulke rare dingen allemaal. Ik noem helemaal geen namen, Toetie. Maar wat zei je nou? Negert. Het is een enkel fout van negeren. Oké. Mooi. Jongens, we gaan dit snel, we gaan dit snel, we gaan dit? dit snel. Ik heb een, een, een verzoekje heb ik en uh, ja, ja echt waar jongens. Deze is voor uh, Jolande en uh, ja, tante kaalbekant noemen ze er ook wel. Ik geloof dat ze gewoon jaren is, maar gebak is altijd goed hier. Ja, en dat gaat steeds sneller. Uh, ik probeer Jacques weg te krijgen. maar Die man die blijft gewoon plakken. En hij zegt, ja, dan komt omdat dat hij zo warm was. En die airco, die, die gaat niet echt geweldig. En uh, ik vind het allemaal goed. Je luistert naar GFM. De kick-off. Ja, de le, luisteraars, de gast van vanavond en Dat is niet de gast van tafel die je krijgt bij Stichting Shimavi Als je een kaart neemt, dan krijg je iemand thuis, mee zo werkt dat niet. Maar dat is uh, niemand minder dan uh, Susan Davies, Davies Susan Davis is van uh, Irving, Texas. En zij is uh, de artiest en uh, de geestelijke moeder achter het Glas in Lood ZFM logo. Heb ik dat goed gezegd? Ik denk het wel, hè? Glas in Lood, ja. Glas in, of lood in glas, wat is dit? Glas in Lood, hè? Ja. Het is glas in lood natuurlijk. Wat leuk dat je er bent. En uh, wij, gaan zo even, wij gaan zo meteen even rustig praten. Is erbij komen, een beetje acclimatisch. Acclimat, acc, gewoon lekker erbij komen, zeg maar. Dank je wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. We zetten nog even één plaatje op en dan, uh, dan gaan we zometeen praten. Ja? Yeah? Ja, hier eerst uh, alle ongezelligheid. Maar dat kan ook niet anders. is altijd maar uh, Toetie Bruist ook. Bij Wem tenminste. Uh, Toetie's is het toch? Absoluut. Absoluut. <laughs> Oké, okay, je luistert naar uh, ZIWM. En uh, dit is uh, het opstapje naar de nacht van de zinderende zomer. En uh, die vindt plaats op 30 en 31 juli. Uh, dat is uh, geen twee uur, geen drie uur, geen vijf uur. Maar zeven uur, hè. Zeven uur alleen maar zomerse muziek. Dus er wordt de hele nacht in het badpak zitten, zeg maar. Wat hoor ik er allemaal? Ga jij in het badpak? Ik ga in mijn bodypainten suit. Deal. Deal. Ja. Nu echt, hè? Uh, jij zou disco discopak voor mij maken. Niet weet waar. Je nou? nee, jawel, nee, nee, jawel, nee. Jawel. Ik heb gezegd dat je daar niet... Oh, ik ga de hier, ja. weet je wel? <laughs> <laughs> ik hoor het al. Het wordt weer veel te gezelliger hier. <laughs> Ja, en ik kan alleen maar zeggen... Uh, Zandvoort bruist uh, al onze uh, Duitse vrienden... Ja, daar gaat hij weer. Nou, we draaien er één nummertje en dan... Uh, dan gaan we eens even praten met, uh, met onze gast van vanavond. Gasten, is het? Gasten, hè? Gasten. Ja, hè? Dat is goed Nederlands, hè? Ja. Mijn Nederlands is net zoals mijn algemeen Fries. Dat is ook niks. Wat zeg je? Gast erin. Ja, ik hoor het alweer. Je luistert in ieder geval naar CFM en... Uh, dit is een aanloopje naar de nacht van de zinderende zomer. En die vindt plaats op 30 en 31. En uh, ik hoop dat het dan wat serieuzer wordt. <laughs> Oké. Okay. Geniet er maar eventjes van. En uh, we gaan zo uh, eventjes over naar onze gast. Sakequila tequila boom boom boom viene colada una cerveza tequila tequila boom boom boom viene colada una cerveza tequila tequila boom boom boom viene colada una cerveza tequila tequila sangre de toro carta nevada piña colada tequila boom boom sangre de toro carta nevada piña colada tequila boom boom aquí se baila. Aquí se dan las piezas la bebida cosa de del loco sangre de toro carta nevada pina colada tequila boom boom sangre de toro carta nevada pina colada tequila boom boom tequila boom boom tequila boom boom tequila boom boom aquí se baila aquí se dan las piezas la bebida cosa de del loco sangre de toro carta nevada pina colada tequila boom boom Iets meer. Iets nee, meer, ja. Oh, wat hoor ik nou? Ik hoor in één keer mensen tegelijk in mijn koptelefoon. Toetie, we zitten je nou weer aan. Je, ja, nee. Jij snapt er weer helemaal niks van. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar je luistert naar ZFM. Het is weer een gezellig hier. En uh, ja, bij, uh, zoals ik al zei, we hebben een, uh, een gasten. Een gast erin. Een gast eruit, een gast erin, een gast eruit. En uh, we gaan er zo eens eventjes een uh, gesprekje mee hebben. En, uh, dus even kijken wat uh, die dame, hey, want dat is in dit geval een dame, helemaal naar Zandvoort brengt vanaf Texas Irving. Irving, Texas. Ik word nog gecorrigeerd ook hier. Nou, weet je wat? Ik gooi hem er gelijk in. Je bent er. Ja, welkom zou ik zeggen. Dankjewel. Ja. Nou ja, uh, stel je maar voor, want uh, ik, ken jou, uh, ik, ik ken jou van naam, ik ken je van Facebook... ik ken jou uh, van uh, uh, Glas in Lood, dat heb ik al eerder gezegd. Klopt. En uh, wat, brengt jij zo, wat brengt jou zo hier? Ik heb familie hier, dus ik ben op vakantie. Ik bespeur een accent. <laughs> ja, tuurlijk. Nee, maar dat, dat, dat vind ik toch wel fijn, want dan ben ik vanavond niet de enige met een accent. Ah, ja. Ik word er wel op afgerekend. Jij, jij komt niet uit Zandvoort, zeg ik al, hoezo? Nee. Ja? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar uh, wat leuk! Ja. Ja, ik vind het wel fijn om hier te zijn. En hoe lang ben je hier al in, uh, in Zandvoort? In Zandvoort dan, hè? In Zandvoort, ja. vandaag. Vandaag? Ja. Nou, maandag, afgelopen maandag. Heb je niet echt gevolgd weer? Nee. Nee. nee. nee. Nee. Nee, ik blijf bij je familie en Alphen aan de Rijn. Een mooi eentje. Goed. Huh. Ja. Ja. ja, nou, uh, nou weet wil ik uh, onze programmaleider zeggen te luisteren. Programmaleider, zeg ik dat goed. Albert Jan, ik weet niet of je meeluistert, maar oh, programmaleider, programma. Op een hoofd ja, geef het een naam. Whatever. <lacht> uh, ik heb jou verteld dat er, uh, dat er vanuit Amerika een, uh, een pakket gebezorgd is met uh, het embleem van ZFM in glas en lood. En uh, dat is op zich is dat, is dat bijzonder bijzonder, want uh, ik had een half uur nodig om het uit te pakken, namelijk. <lacht> Jij kunt het wel goed inpakken. Uh. Ja, dat was wel nodig, want het is glas natuurlijk en wordt met de post opgestuurd. En ja, dat is gelukt? Ja. Ja. ja. ja. Want ik zag op een gegeven moment: ik dacht, wat vliegt er nou over? Is dat nou een mail of een postduif? Nee, het was, een, het was gewoon een mail, het was, het was iemand anders. Ja. Ja, maar goed, daar zat dus het, uh, het pakketje in. En uh, ik moet zeggen, ik was blij verrast, meer dan. En uh, onze, onze programmaleider die zegt gelijk: van ja, dat, maar die moet wel naar de studio toe. Dus dat betekent dus, ik zou hem moeten afstaan, hè, uit liefde voor. De zender, zeg maar. Nou, dat is nog steeds een tweestrijd, hoor. Dat, want ik, ik, denk, ik denk dat hij gaat verliezen. Ja, toch wel. Zou kunnen. Uh, ja. ja, ik vind, ik vind gewoon... Uh, als hij met iets origineels komt... Iets, echt iets, iets origineels waarvan je zegt... van, Nou, dat gaat, uh, dat gaat straks de boeken in als, als echt bijzonder... Wat georganiseerd is door ZFM. Uh, Dan wil ik het nog eens een keertje overwegen. Maar dan moet hij daar wel mee komen. Dus Albert-Jan, mocht jij dit horen... Uh, je komt maar met een heel goed idee. En, uh, Precies. En dan, dan voor december hè, moet het dan gebeuren. Moet het gerealiseerd zijn natuurlijk. Ja, dat wel. Lukt dat, lukt dat allemaal wel? Voor december. Voor december. Uh, ja. Gewoon ja, ja zeggen, dan, een, oh, Gewoon ja, ja, ja zeggen. Als ja, Anders gaat ja. hij ja. terug. Nee, nee, dan, nee. Ja. Vanaf, ja, vanaf, ja, antwoord is ja. Dat wordt het dus ja. Nou ja, goed, dat, uh, dat maakt niet zo uit. Maar het is, uh, het is hartstikke mooi in ieder geval. Ik ben, er, uh, ik ben er ontzettend blij mee. Maar goed, dat steek ik ook niet onder stoelen of banken. Want in no time stond het op, uh, op Facebook. En iedereen zegt, ah, daar heb je gefotoshopt. Nee, dat is dus echt. Dus ja, het ook... is ook echt. Ja, dat is ook echt. Nou, luisteraar van SIEWM, het <laughs> is echt. Nou, mijn vingers bewijzen het wel, ja. Ja... het dus is scherp natuurlijk. Is dat zo? Ja, je kunt, je kunt ja. ze wel omhoog houden, maar ze gaan niet Nee, dat he? ziet niemand... Nee, dit is al geheeld. Is het geheeld? Ja. ja van het snijden of van, ja. van het glas. Ja. ja, Dat is dan niet normaal? <laughs> nou ja, het, het kan. Het kan, ja. Als je, als je bezig bent en je let niet op, dan uh, snij je natuurlijk in je vingers. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, mooi is dat allemaal, weer. Ja. Nou, ik krijg uh, geen, uh, geen bericht van, uh, van Albert-Jan Vos. Dus uh, hij is waarschijnlijk toch in gevallen, denk ah. ik. Ja. En, uh, nou ja, goed. Zullen wij eens een uh, stukje muziek draaien, Susie. Wat dacht je ervan? Prima. Ja, heb je nog voorkeur? Uh, heb jij iets van Mark Anthony waarschijnlijk? I need to know. Pff, ik, ik moet dit ook <laughs> gewoon niet vragen. Ik moet dit gewoon niet vragen. Huh? Huh? Uh, even kijken, ik heb hier wel een nummer van uh, Mark Anthony... <laughs> Waarschijnlijk ken je deze versie niet, maar. Uh, we gaan het gewoon proberen. Uh, je luistert maar eens eventjes. <laughs> te dijo: Te amo. Esta noche te doy toda mi vida. Ah, dat was hem alweer. En dan hoor ik uh, in de summertime, maar ze zeggen van, ja, goh, wat, wat, wat heb ik met de summertime? Nou, ja, op het moment heel veel natuurlijk, maar ik heb eigenlijk een verzoekje. En uh, ja, dat is voor uh, een, een hele, een, een vaste danseres, van uh, swing, uh, swing heet er geloof ik. En uh, nou, daar wil ik even een plaat verdraaien. Ik weet dat ze luisteren daar allemaal in, als ik me niet vergis, Amstelveen, even Amstelveen, Yo. Het zit allemaal bij het kaartje in. En ik zal er even een beetje voor je draaien van, uh, van een Gypsy Kings slaap je in ieder geval in uh, met een zomersgevoel. In ieder geval uh, dankjewel voor je berichtje. Als de Gypsy Kings het doet, ik gooi er even een in. Ja, Come De Gypsy Kings. En uh, het is altijd weer een, uh, een feest om die jongens te horen spelen. Deze ging uh, richting Amstelveen. En uh, daar stonden ze te dansen. En, uh... Nou, we gaan gewoon door natuurlijk. Je luistert naar ZIWM. Hungo Jerry in the summertime. En uh, ja, voor sommige mensen uh, is het tijd om naar bed te gaan. Ze moeten morgen vroeg uit. En uh, voor de mensen die het niet vroeg uit hoeven, zou ik zeggen: blijf lekker luisteren. We draaien tot 12 uur zomermuziek. En uh, je luistert naar de aftrap van de Nacht van de Zinder in de Zomer. En die vindt plaats op het 30 en 31 juli. En dan, dan wel in de nacht van 12 uur tot 7 uur. Maar tot die tijd, gaan we er even door.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 Ja, is dat Conga of is dat geen Conga? Ik denk het wel. Het is uh, de Miami Sound Machine. Met Gloria, niks ervan. En uh, die staat alle bekend om uh, goede muziek. En je zal hem in de nacht van uh, de zinderende zomer zeker vaker voorbij uh, horen komen. Ik heb nog een verzoekje. En ze is al eerder geweest natuurlijk. Maar wat maakt mij eruit? Dat komt ze gewoon jaar. En dan, uh, dan mag zij een extra verzoekje aanvragen. Dus. Uh, uh, Johan van tegen uh, Tante Kaalbekranta. Daar komt hij. Nou, hier is al en uh, dat is uh, zeker het geval aan de uh, Tolweg 10A in Zandvoort. We hebben nog steeds uh, bezoek. Susan, uh, David. Susan, Susie. Wat zeg maar. Zeg maar wat je wil. Uh. Je mag zeggen wat je wil. Susie, Susan. Susie. Susie. Ha, lekker makkelijk. We gaan richting de klok van 11 uur. Ik kan zo meteen nog een, een, een nummer uh, achteraan af. Uh, ik zie zojuist dat uh, Jolande Versteeg twee taten heeft gebakken. En dat is allemaal heel leuk, uh, die informatie. Maar... Wat moet ik daarmee? Ik zou zeggen, uh, tolweg 10A. Iets gezelligs en iets lekkers bij de koffie is altijd goed. En uh, daarbij, ach, je bent bijna jaar. Dus uh, ik zeg: spring in de auto en uh, breng ons nog even een stukje kies. <lacht> nou, dat, uh, dat komt helemaal goed. We draaien er eventjes een nummertje tot, uh, tot 11 uur. En dan uh, wachten we eventjes uh, tot het journaal. En daarna zijn we weer terug. Laten we kijken of we dit allemaal kunnen redden. Ja, natuurlijk wel. We doen ons best in ieder geval. Two Ja, een klein stukje nog van de Love in Spoonful. Live at we...